Zo, oude Spunners. Ook zin in een ontbijtje? Hm. Net als wij, pa. Ik stik van de honger na al die ochtendbladen bezorgen. Anders ik wel. Maar dan liever met uh, van die lekkere worst. En niet die kinderachtige hagelslag voor jou, Arne. Ja, Hé, he, he. hey, Wolf, kom eens hier. krijg je ook een lekker stukje. Je moet je hond niet zo verwennen, pa. Ooit een dikke politiehond gezien? Geef maar een klein stukje. Is het nou alweer oh, twee jaar geleden dat jullie hem in het bos vonden? Volgens mij wel, ja. Weet je nog, Paul? Stond hij daar, ziel alleen, vastgebonden aan een boom? Mm, ja, weet je nog wel, Wolf? <lacht> je daar werd achtergelaten door je baasje omdat hij rotzak genoeg van je had. Wel tof van ma dat we mochten houden. En dat hij dankzij pa een echte opleiding tot politiehond kreeg. Wat heb jij? Als je vader politieinspecteur is. Wat jij, Wolf, oh. was mama eigenlijk. Hij slaapt nog. <lacht> Ik heb hem maar even laten liggen. Ze heeft vannacht op me gewacht. Dus je was weer laat? Je hebt het druk, hè, pa? Bijzondere zaak? Mm -hmm. Smokkelaffaire. Oh, Wauw. Ja, we werken samen met de politie van Arnhem. Ik verwacht elk moment een berichtje van ze. Uh, ja, daarom staat de politiescanner aan. Waar gaat het om, Pa? Wij zijn dol op politiezaken. Joh, nog nooit wat van gemerkt. Oh, oh, wacht even, jongens, daar komt wat. Hier volgt een extra politiebericht. Bestemd voor de regiokorpsen van Amsterdam-Amsterland, Vechtstreek, Utrecht en Flevoland. Dat is het! Een passagiersvliegtuig van de KLM is vanmorgen gekaapt door twee personen. Een man en een vrouw. Het toestel was op weg van Parijs naar Schiphol-Amsterdam. De kapers roofden een koffer met diamanten. Ze dreigden het toestel op te blazen. Hoor je dat? Ja, dat, dat is denk je. stel, nou, stel. De kapers hebben met parachutes het vliegtuig verlaten via het noodluik. Dat gebeurde boven de Flevopolder. Daar moeten we heen! Het signalement van de kapers is als volgt. De man is ongeveer 1,80 meter lang en heeft een breed postuur. Hij heeft rossig krullend haar en bruine ogen. Hij draagt een lichtgrijze broek, een rood jack en witte sportschoenen. Hij spreekt Nederlands met een zwaar Amsterdams accent. De vrouw heeft een slank postuur. Zij is ongeveer 1,70 meter lang en heeft donker haar dat ze in een knot heeft opgestoken. Ze is gekleed in een donkere pantalon, een blauw jek en zwarte sportschoenen. Ze is opvallend zwaar opgemaakt. Wat zou er met het vliegtuig zijn gebeurd, jong? Het vliegtuig is inmiddels veilig geland op Schiphol. Er zijn geen gewonden. De passagiers worden door de koninklijke marechaussee verhoord. Tot zover dit politiebericht. Nadere informatie volgt. Een echte vliegtuigkaping, wauw. Laten we naar de Flevopol rijden, Paul. Daar valt vast iets te beleven. Nemen we wolf mee? Misschien kunnen we iets doen. Op onze brommer zijn we er zo, joh. Vluchtje van de cent. Ja, hallo, heren. Wat dachten we van school? School? Hoezo school? S-C-H-O-O-L, je weet wel. Vrije dag vandaag, pa. Lerarenstudiedag. Mazzelaars. Maar één ding... Geen stomme dingen, Nee, pa. Kom, we gaan. Ho, ho, ho, ho. En als er wat is, ik ben de hele dag op het bureau. Jullie weten me te vinden. Ja, pa. En neem je scanner mee. Als er nieuws is, kun je de politieberichten afluisteren. Dag, pa. Arne! Arne, ho! Stop! Wolf zit niet goed vast, geloof ik. Ja, zie je nou? Hij zit wel goed in zijn kist, maar zijn riem zit niet goed vast. Stom zeg. Heb ik niet gezien toen we wegreden. Dat geeft helemaal niks, man. Zo. Hier, ja, riem een beetje aantrekken en huppetje. Klaar. Stil, stil, stil. Politiebericht. Aan het Voymer hebben gemeld dat ze twee parachutisten hebben gezien die ten oosten van Almere stad uit hun vliegtuig zijn gesprongen. Door de sterke westenwind zijn ze vermoedelijk naar de omgeving van de Hoge Vaart en de Vogelweg afgedreven. Daar is een gebied met maïs en korenvelden. Scheuren met Jan. Die auto daar in de berm. Die staat zo raar. Hoezo? Nou kijk dan, hij staat half op de weg bijna in de sloot. Zo, daar is iets goed fout. Rustig Wolf. Kalm blijven. We gaan alleen maar even kijken. Bravo. Verrek. Er ligt een vint op het stuur. Meneer. Hallo? Is er wat? Voelt u zich niet lekker of zo? Dit is niet goed, hoor. Af, Wolf. Hou je wolf nou even vast, Paul. Ik probeer die deur open te maken. Kijk uit. Want hey. die man... Die man is... dood? Hartstikke? Wat doen we? bellen? Nee, joh, die heeft toch zeker veel te druk met dat gekaapte vliegtuig. Uh, het alarmnummer dan. Krijg nou wat. Moet je hier kijken. Onder zijn stoel. Een revolver? Zo. Laat eens kijken. Nee, nee, nee. Ben je gek geworden? Dan moet je vanaf blijven. Dat moet de politie bekijken. Zou die zelfmoord hebben gepleegd? Nee, dat denk ik niet, nee. Ik zie nergens bloed. Ook geen schotwond. Ik denk eerder dat hij achter het stuur niet goed is geworden. Het is best al een oude man. Misschien eh, een hartinfarct of zo. Maar hij is wel dood. Hé, uh. hey Wolf, wat doe je? <lacht> hij heeft iets uit zijn broekzak gehaald. Zijn portefeuille... Met zijn rijbewijs misschien, dan kunnen we zien wie het is en waar hij woont. Telefoon? Dat ding, dat moet hier ergens in de auto liggen. Misschien hier onder de kant. Of onder die tas daar. Heb Wat doen we daar nou mee, Arne? Geef maar hier. Ik verzin maar wat. Um... Ja, hallo, met wie? Hé, hey, mug! Waar blijf je nou, man? eens de tandje sneller? We zijn al een eeuw geleden geland met die parachutes. We moeten hier zo gauw mogelijk weg zien te komen. Dan zou jij toch voor je rekening nemen? Waar hang je eruit? pa! Dit zijn volgens mij die lui van die kaping. Het wordt nu al een beetje te gortig hoor. We hebben nu al een doodje, een wapen en ook nog een stel criminelen aan de telefoon. We moeten nu toch echt pa gaan bellen? Wolf die portemonnee uit zijn zak en daar staat dit papiertje uit. Een soort notitie over een zekere operatie diamant. Gericht aan de mug. Kijk hier, hier heb ik het brigadier. Haal aan de Gooimeerdijk mooie Joop en de Panter op. Ja, en we hebben ook nog een rijbewijs gevonden, brigadier. Op, eh, op naam van Ben Brandt, Gelderse Kade Amsterdam. Tjoh, nee jongen, het wordt steeds mooier. Het zijn dus twee kerels die uit dat vliegtuig zijn gesprongen. Eén verleden als vrouw. En alle twee oude bekenden van de politie. Kent u ze, brigadier? Nou, wij hier in Hilversum hebben nog niet de eer gehad met deze heren te mogen werken. Maar hun namen komen zo vaak in de politieregisters voor dat iedere politieman in Nederland weet wie ze zijn. Haha, <laughs> schitterend werk, mannen. Jullie vader kan trots op jullie zijn. Toen hij ons hier naartoe stuurde zei hij wel iets van, uh, ja, die knapen die duiken altijd op als er, er ergens rottigheid is. Maar ondertussen... Hé, hey, en dit is dus jullie beroemde hond, Wolf. Ja, brigadier, zonder Wolf doen we niks. Het is een wereldhond. Volgens mij is er iets goed mis, Ponter. Oh ja? Toen ik de mug belde, ik weet het niet, maar het was volgens mij helemaal de mug niet die opnam. Ik vertrouw het niet. Nou, ja. Uh, later, toen ik nog een keer belde, leek het wel of ik de sirene van de politieauto hoorde. Oh, dat zal toch zeker niet? Dat zal toch zeker wel? Uh, kom op, Panter. Uh, we moeten wat sliever drinken. Ja, dat moeten we zeker. Ja. dan lopen we dan met onze koffer vol diamanten. Tot nu toe ging het allemaal goed. Kaping was een makkie. Die sprong uit het vliegtuig. Die hebben we overleefd. En mijn vermomming als vrouw hebben ook goed gewerkt. En dan gaat het op het laatste moment toch nog fout. Ja, ja, konden we maar ergens aan een autoje komen, hè? Dan zaten we in de kortste keren veilig op ons schuiladres en mokum. Zeg jij nou eens wat we moeten doen? Jij bent tenslotte een mooie Joop. Jij bent toch de baas van het spul. Ja, jij hebt makkelijk lullen. Als het fout gaat, mag ik het oplossen. Nou, lekker makkelijk. Wacht eens even. Wat? Al die kerels daar. Ja, hier zitten te vissen, hè? mag het? Ja, maar denk jij dat al die kerels hier naartoe zijn komen lopen? Hoezo? Hé, hey. nou ken ik je weer. Dat is een goeie ouwe panten van hè? Dat is een verrekte goeie. Ja, zeker goed, ja. <lacht> er staat alvast wel een geschikt karretje voor ons tussen. Ja, kom mee naar de, <lacht> de parkeerplaats. Met een beetje mazzel zitten we zo weer op de snelweg. Het gaat weer voor zijn roodkoper, maat. Hoe lang rijden we hem al? Een kwartiertje. En nog steeds niemand achter ons aan. Nee. Dat is iets lachen, zeg. Ze zou die visser nou nog niet in de gaten hebben dat zijn auto gejat is. Hij zal toch zeker al lang de politie wel gebeld hebben. Hou toch je bek, man! Die dingen moet je niet zeggen. Dat is vragen om problemen. Het is dat? Wat nou weer? Dat geluid. Huh? Sst, zie je nou! Heb je het er al? Ja. Een politiehelikopter. Ja, nou, doe dan. Had ik nou maar een behoorlijk wapen bij me? Dan schoot ik dat ding zo uit de lucht. Stil je rotzakken. Ja, Dit is de luchtvaartpolitie. Stop onmiddellijk. Er staat politie bij alle uitvalswegen. Vluchten heeft geen zin. Geef u dit nu over. Ik herhaal. Stop onmiddellijk. Dit is een bevel. Ik voel geen prijs, vader. Nee, Wat, hou je vast. Ja, nee, we voorzichtig nou. We trekken ons geen barst van die rotzakken. We gaan nu pas echt scheuren. Ja, we doen het niet. Voorzichtig nou. Joop, voorzichtig. Kijk, kijk, kijk uit, kijk uit. Daar, daar voor ons. Politiewagens. Ze hebben de weg afgezet. Joop, we zijn een sigaar. Mooi niet, nee, jongen, we geven niet op... Nou, jongen, hou je vast, Panter. Ik speer een van die parkeerplaatsen oh, oh, oh, oh. op. Er zijn hier genoeg mensen die lekker op het zand willen leggen. We pikken er gewoon iemand uit en die maken we tot guizelaar. Oh, Zal oh, jij eens zien hoe die politiemannetjes het in hun broek doen? Hier, dat mens met die twee kleine kinderen. Die grapen we even. Wijfie, ik doe je niks, maar ik moet je alleen even ontvoeren. Doe gewoon wat ik zeg en stap in de auto. Ja, doe, maar, doe maar voorzichtig. Opschieten een beetje. Er gebeurt je helemaal niks, wijfie. Panter jij op donder met die kinderen. Weg daarmee. Wie mee. ik? Wat? Wat? Wat? Ja, ja. Rustig maar, Wolf. Ik hou ook niet van die gillende sirenes. Maar ja, we moeten die vliegtuigkapers toch te pakken zien te krijgen. Het kwam goed uit, hè, meneer Van Driel. Dat het toevallig net even stilstonden. toen die oproep van Politie Flevoland kwam. Ja, en wat zei ze nou precies? Dat iedereen uit moest kijken naar een rode BMW. Dat die gepikt was van een visser. Vermoedelijk door die twee vliegtuigkapers. Als die kerels straks de auto ergens achterlaten. kan Wolf mooi achter ze aan. Ja, wat denk jij? Maar ik kreeg net wel het bericht. dat er nou ook een complete politiemacht door de been is. Inclusief een helikopter van de dienst luchtvaart. Wacht, wacht even. Dat is weer een bericht. Misschien hebben ze zelf te grazen genomen. Ja, dat hoop ik niet. Ik wil er best graag bij zijn als ze die twee pakken. Kan Wolf misschien toch nog een handje helpen? Jongens, foute boel. Wat dan? Die twee zijn een parkeerplaats opgeschoten en hebben een vrouw gegijzeld. Het moet hier ergens in de buurt zijn. Zo. Alle machtig mannen, het zou wel eens die parkeerplaats daar kunnen zijn. Wel die politieauto's. Niet dit, moet het zijn. Jongens, kijk. Een van die kapers zit in de auto met die arme vrouw. En zijn maat loopt daar. Een eentje verderop. Met twee kinderen. Waar gaat er nog heen? Wat wil die vent? Zullen we wolf op hem afsturen, brigadier? Doen! Wolf, stellen! Au, au, hey! Doe het dan hey, ga er Au, au, au, au! Kap naar je baasje! Schiet op, kinder, moet nog een keer mijn Au, au! O, dat beestje hebben te pakken. O, Joop, help dan toch. Wat zit je dan toch? Pak die bakkelhond. Die heeft het te pakken genomen. O, o. Ja, je bent er gloeiend bij, panter. Wolf, los. Prima gedaan, wolf. Prima. <lacht> meneer, heb je mooi te pakken genomen. Braven Goed zo. Goed gedaan, jongen. Oh. Kennen jullie wel? Een hond opstoken tegen een mens? Ja, nou word je helemaal mooi, zeg. Nou, jou hebben we mooi te pakken, mannetje. En nou die maat nog van je. Onze mooie Joop. Meneer Van Driel, gauw. Naar die auto met die vent. Die andere dreigt met een revolver. Hij gaat er door. Meneer Van Driel. Terug naar de auto, jongens. En neem Wolf mee. En pan geven over aan het arrestatieteam. te halen. En wij gaan achter mooie Joop aan. Zo, en nou er vandoor. Oh. Nee, nou niet gaan huilen, Daar kan ik helemaal niet tegen. Er gebeurt je niks. Ik laat je zo weer gaan. Even hier tussendoor. We lopen zo wel op een op. Ja, maar die rotzakken van de politie durven toch niks te doen. Die denken dat ik een echte revolver in mijn handen heb. Maar ze moesten eens weten: nep, mevrouwtje. Allemaal nep. Zie je waar we zitten, wijfie? In Amsterdam. Dit is de middenweg. We zijn zo bij het Tropenmuseum. Daar is markt vandaag. En daar stoppen we. En dan mag jij met deze auto verder rijden. Ik stap als de gezinde bliksem uit en verdwijn met een koffertje in de mensenmassa. Haha, <laughs> knap jongen die me dat vindt. Nou, vooruit. Daar gaat hij dan. Zie je nou wel? Mooie Joop hebt woord gehouden. Er is niks met je gebeurd. Sorry wijfie, rij jij met deze auto maar terug. Kindertjes. Het beste hè? En dus de groeten. machtig jongens, ik denk dat we te laat zijn. Mooie Joop is hem gesmeerd. Loopt nu natuurlijk tussen al die mensen. Ik zou wolven misschien, joh, dat lukt zelfs wolf niet. Veel te druk. Jammer jongens, maar maak je geen zorgen. We krijgen die snuiter heus wel een keer te pakken. <laughs> ik hoop dat hij gauw ergens naar het nieuws op de radio of de televisie luistert. Hoezo, meneer Van Dril? Nou, dan krijgt hij te horen dat zijn hele opzetje om een koffer vol diamanten te stelen is mislukt. Mislukt? Ja, de grap is dat de eigenaar van die juwelen ook niet van gisteren is. Die heeft eerst een paar van zijn werknemers op het vliegtuig gezet... met een koffertje vol nep-diamanten. En dat koffertje, heel mooi Joop, nou wijzig. En de echte diamanten zijn veel later door de juwelier zelf naar Schiphol gebracht. Wat een mop. Al die moeite voor niks. Ja, een vliegtuigkaper, je vermommen als echtpaar, juwelenkoffertjes stelen... met een parachute naar beneden springen, auto's stelen en gijzelaars maken. En het resultaat? De panter... Met bijtwonden in het ziekenhuis en mooie Joop op de vlucht voor de politie. En wat hebben ze ermee verdiend? Ja, geen stuiver natuurlijk. Een koffer nep diamanten houden ze er dan over. Ja, en de gevangenis, als we ze eenmaal te pakken hebben. Ik breng jullie terug naar Hilversum, jongens. Maar eerst ga ik een lekkere kluif voor een wolf kopen. Dat heeft hij wel verdiend.